11 Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het ongeluk met de kranen en het brugdeel in Alphen aan de Rijn. Drie mensen zijn aangemerkt als verdachten, werd bekendgemaakt op een persconferentie. De drie hadden zich gemeld bij de politie omdat ze graag hun verhaal wilden doen. Ze zijn aangemerkt als verdachten zodat ze het recht hebben op een advocaat en niet verplicht zijn om vragen van de politie te beantwoorden. Volgens het OM is het nog veel te vroeg om te concluderen of er sprake is van schuld of van strafbare feiten. Er is nog steeds grote onduidelijkheid over het aantal gewonden. Burgemeester Spies kon vanavond niet zeggen of er gewonden zijn gevallen. Eerder op de dag werd gesproken over tenminste twintig gewonden. Later was er sprake van één. Intussen zoeken reddingswerkers nog steeds verder naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Bewoners van 51 huizen in Alfa aan de Rijn kunnen vannacht niet thuis slapen na het ongeluk. Ruim 400 mensen uit het gebied hebben zich inmiddels gemeld bij de opvanglocatie van de gemeente. De ME wordt vannacht ingezet om hun verlaten huizen te bewaken. De olieprijs is vandaag met ruim 5% gedaald. De prijs van een vat olie zakte voor het eerst in ruim een half jaar tot onder de 50 dollar. Begin mei kostte een vat nog 68 dollar. Een jaar geleden was het nog 115 dollar. Onder meer de dalende vraag en de toegenomen productie van Amerikaanse oliemaatschappijen vormen de oorzaak van de prijsdaling. Er komt waarschijnlijk een nieuw tribunaal dat tijdens dat de Kosovaarse opstandelingen gaat berechten die tijdens en na de oorlog met Servië in 1999 oorlogsmisdrijven plegen. Het parlement van Kosovo heeft ingestemd met grondswetswijzigingen die dat mogelijk maken. Waarschijnlijk wordt het tribunaal gevestigd in Den Haag. Vorig jaar concludeerde een onderzoeksteam dat er inderdaad harde bewijzen zijn voor de oorlogsmisdaden.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 Die, ja. die moeten de talen leren. Tegenwoordig ja. hebben ze ook misschien al op de lagere school, de basisschool, wat in ja. groeps 7, 8 misschien wel talen, Engels. Maar ja. Ja, bij jou kwamen ze helemaal nog zo binnen van nu begint de Duitse les. Ja. Maar goed, ik, ik, ik heb me daar uh, toch uh, doorheen geslagen. Het ging uh, steeds beter. Ja. En uh, nou daar ben ik vanuit, ik heb een aantal jaren op die school gewerkt en vanuit daar.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 Ja, en ja. hoe lang heb je hier op de Gerttenbach gewerkt? Op de Gettenbach heb ik, pff, nou als ik het goed heb, twaalf jaar gewerkt. Oh, kijk aan. Ja, ik ben begonnen in uh, 2000. En, en ja, in 2012, uh, dat was dus uh, het, het laatste seizoen, het laatste schooljaar mm. voor mij. Omdat ik uh, nu op dit moment met, met pre-pensioen ben. Ja, dat is wel uh, heel anders natuurlijk. Ja. Opeens de grote vrijheid. Ja. En waar hou je je nu zo mee bezig? Nou, er is in, in 19, als ik het goed heb, in 1997 is een gemeente ontstaan. Wij zijn mijn vrouw en ik zijn in 1997 met een met een gemeente, een evangelische gemeente in Haarlem begonnen. En, en die is nu ja inmiddels 14 jaar bestaande. En we gaan ons 15e jaar in, als ik het goed heb.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 ja, dan, dan willen we ze leren om uh, echt een discipel, dus een leerling, en, van, van Jezus te worden. Mm -hmm. Dus, uh, en daar zijn we bezig. Maar goed, uh, uh, met elkaar komen we dan samen in een gebouw op de zondag. Maar door de weeks hebben we dan een, uh, een gebedsuur, zeg maar een, een gebedssamenkomst. En een moment, ook een andere tijdstip weer, een, uh, een, een, een moment van, uh, van uh, een huisgroep.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 Dus ik, ik, ik ben niet in een, in een gemeente terechtgekomen waar dat gevoed werd. Ik ben niet de Bijbel gaan lezen zodat ik meer uh, over God leerde kennen. Leerde, leerde. Um, ook uh, qua gebed. Ja, ja, hoe gaat dat? Ik, ik ben zelf ben ik daar niet dus in opgeleid. Ik had nog helemaal dat...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 ...blije gezichten en, en praten tegen elkaar en vriendelijk. En, nou ja, je, je merkt gewoon aan de sfeer van, hé, hey, waar ben ik terechtgekomen? Dit is niet uh, wat ik in de wereld zie. Ik zie vaak uh, het tegenovergestelde in, uh, uh, in de wereld. Dus ik, ik, ik vond dat wel eigenlijk wel, dat trok me wel aan. En ik kwam ook onder de preek. Er werd een, een preek uh, gehouden. En nou ja, ik zou niet meer weten waar die preek over ging... Maar ik weet wel, hij ging over hoe God werkt, hoe God is. Uh, oh, ja. Waarom deze kinderen zich lieten, of deze mensen dan ook, ja. maar ook volwassenen bij zich lieten dopen. En uh, ja, dat, uh, dat had op mij wel een hele behoorlijke indruk gemaakt. Ja. Ook het zingen, wat daar heel anders was dan in de katholieke kerk. Dus ik kwam daar uh, vrij enthousiast en opgewonden van thuis. Vertelde het hele verhaal aan mijn vrouw.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 En uh, zei: Oh ja, joh, nee, ik, ik ken die krant niet. Nee, zeg maar goed, ik zeg dat is de Bijbel. En daar staat in feite alles in, uh, alleen dan nog niet uh, met man en paard genoemd. Dan kijk ik vandaag de dag een leesje van die vrouw is met een fiets daar en daar uh, terechtgekomen of